4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de buurt van de Canadese stad Toronto zijn opnieuw menselijke resten gevonden. In een rivier ontdekte de politie gisteren het hoofd van een vrouw. Woensdag vonden wandelaars in dezelfde rivier een vrouwenvoet. De politie houdt er rekening mee dat ze bij elkaar horen. Duikers en honden zijn bezig met een uitgebreide zoektocht naar meer lichaamsdelen. Drie maanden geleden kregen politieke partijen en scholen in Canada per post lichaamsdelen opgestuurd. Het slachtoffer was een Chinese student. Zijn hoofd werd begin juli gevonden in een park in Montreal. De vermoedelijke dader, de pornoacteur Luca Magnotta, werd na een klopjacht gearresteerd in Berlijn.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 Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Op sommige plaatsen in Nederland, in Achtertuinen bijvoorbeeld... kan het dit weekend 3, 4, 35 graden worden. Ja, ik denk ik zeg het maar even, want... Uh... Morgen nog even zonnebrand kopen en misschien een hoedje of een petje en dat soort dingen. Even voorbereid zijn op het feit dat het eindelijk zomer is in Nederland. En verder kun je bellen naar 0800-1121 met vragen en met antwoorden. Mailen kan ook. Twitteren kan via Apenstaatje Nachtzuster. En uh, op Nachtsuster.net vind je de chat en een lijstje van alle vragen... die nog beantwoord zullen moeten worden vannacht via 0800-1121. Zo wil Jaap graag weten hoe het kan dat als je bij de pinautomaat geld op gaat nemen... en je vergeet het geld mee te nemen... Waarom er dan uh, zo'n hele constructie voor nodig is om je geld terug te krijgen? Als het uh, pinautomaat je geld weer inslikt... dan uh, zegt hij dat het wel vijf weken duurt voordat dat allemaal weer gereorganiseerd is. Klopt dat? En waarom duurt dat dan zo lang? Waarom is het zo ingewikkeld? 0800-1121, als je dat weet. Bartjan wil weten hoe het is met de wasbol. Die ziet in de supermarkten geen wasbollen meer op de flessen wasmiddels. Zijn ze inderdaad in onbruik geraakt... Je kunt ze nog wel loskopen, hoorden we al eerder in de uitzending. Maar klopt het dat die wasbollen niet meer bij de flessen wasmiddelen zitten? 0800 1121. Ria wil heel graag weten waar het woord aalmoes vandaan komt. En Harry wil graag weten waar het woord lichte kooien vandaan komt. Peter wil weten of het waar is dat katten geen chocolade mogen. En waarom dan niet? En Nick wil weten wat er gebeurt als we op 12 september gewoon allemaal niet gaan stemmen. Wat gebeurt er dan? Ja, het is een beetje een hypothetische situatie. Maar weet je wat er dan gebeurt? 0800 1121. En dan is het weer zover. Vier minuten over vier. Traditioneel het moment dat Radio 1 Omroep Max disco ten gehore brengt. En in dit geval is het dit nummer. The Gap Band en Say Oops Upside Your Head. Say Oops Upside Your Head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 Now on all oh, you grappers, and your fingers your fingers snaps, snaps, you finger snappers, you choke choppers, and you love grappers. I want y'all to say this with me. <laughs> say head. Say it loud! Say it loud! Say. Hey, Oeps, upside your head. Eugene? Eugene? Eugène ja, mag Eugène. ook. Oh, sorry Eugène. Ja, ik denk ik spreek het deftig uit. Ja. <laughs> maar het is gewoon Eugen, Eugène? Ja. Goeienacht Eugène. Goeienacht. Ja, ik had een paar antwoorden op de vraag van een drempel en een kuil. Nou, kom maar door. Nou, een uh, drempel, die zie je aankomen, een kuil niet. Oh ja. We hebben hier in de straat hebben we een drempel. En daarvoor ligt een kuil omdat de weg zo slecht is. <laughs> ja. En dan val je in de kuil. En dan moet je op een gegeven moment de, de drempel over. Ah. Maar die drempel, die zie je al van verder aankomen. Want er staan, dat uh, streep op. En een kuil, ja, die zie je niet aankomen. Dus op een gegeven moment, als je als je het ziet, ben je te laat. Nee, maar bij die kuil moet je natuurlijk ook strepen op de weg zetten. En, uh, en bordjes en zo. Ja, maar je ziet nooit de van de verre wat er in een gracht zit. Nee, dat is waar. En helemaal, als we, zoals we eerder hoorden, als er water in staat, dan zie je hem helemaal niet. Nee. En dan zit ja, je blok. toch met je bumper ondersteboven, zit je in de kou. Maar je, we moeten ook natuurlijk niet enorm diepe kuilen gaan graven. Hè? Nee, maar in de, in, in, als je van de verre ziet, dus als het in een taal is, dan zie, je, dan zie je gewoon een rechte weg. Ja. Die kou, zie je niet. Nee. Nee, goeie. De, de... Ja. En je had nog wat, je, je, je, je, je, ik kan het niet uitspreken. Eugène, ja, gaat beter. Ja. Eugène, ja. ja. En dan had ik nog wat over die auto. Ja. Die old car. Ja. Uh, ze gaan uit van uh, de uitstoot van een wagen. En oudere auto's, die hebben meer uitstoot. Omdat ze nog geen, bijvoorbeeld katholische hebben of zoiets. En ze zijn minder doorontwikkeld. Ja. En, daar, en, en daar gaan ze vanuit, van de standaardprocedure. Uh, dus uh, zo'n oude wagen die heeft meer uitstoot dan uh, de auto's nu uitstoot. Ja, geen roetfilter en dat soort toestanden. Ja, dat klopt. Ja. En uh, die man heeft een LPG ingebouwd. En nu is LPG wel uh, minder uitstoot. Maar dat is niet een standaard... Uh, nee... Dus dan uh, gaan ze toch uit van, uh, de, de, oud, uit van de auto en die, is, die heeft dus gewoon meer uitstoot. Ja, daar zit wel wat in. Ja. Nou, hartstikke dus, ja. goed. Dank je wel. Ja. Alsjeblieft. En goeienacht nog, hè? Ja, u ook. Dag. Dag. <laughs> Hij zei u tegen me. Haar. Hallo. Hoi, Astrid. Hallo, goeienacht. Oh, ik was echt in slaap, gevallen weinig hoor. Ja, sorry, ik praatte wat zachtjes. Ja, ja oké. Okay. Uh, nou, ik heb een uh, antwoord op een uh, vraag die gesteld wordt. Ja. Uh, dat ging over het uh, geld inslikken door het geldautomaat. Mm -hmm. uh, ik heb die ervaring zelf ook meegemaakt. Mijn geld werd niet ingeslikt, maar mijn pasje werd ingeslikt. Oh. Maar had je je pasje erin laten zitten dan? Nee, het ging heel simpel. Ik was gewoon geld aan het pinnen een paar weken geleden. En toen op hetzelfde moment werd ik, werd ik gebeld door een vriendin. En uh, ik wou, <lacht> het was heel belangrijk, ik nam hem heel snel op. Ja. En ik denk, nou, even snel antwoord dat ik aan het pinnen ben. Mm -hmm. En voordat ik wel goed de antwoord kon teruggeven, was mijn, mijn pasje, dat flikt, dat er zo tussen mijn duim en wijsvinger, terug in de automaat. Oh. <lacht> ik kon het niet meer tegenhouden. En ik was mijn pasje kwijt. Ik kwaad, kwaad, ik kon geen geld meer in, ik kon niks meer. Nee. En ik kwaad naar die bank lopen. En die bankmedewerker zegt, Ik wil mijn pasje terug, mijn pasje. Ja, meneer, dat, uh, dat kan niet. Want dat, dat, die automaat is weer van een ander bedrijf. Die uh, geldautomaat. Daar hebben daar geen sleutels van. En zo werkt het ook met geld. Als je geld weer terugneemt, van automaat. Dan deed gewoon. Uh, dat gaat gewoon via een andere organisatie weer. Ja. En, uh, en het gaat dan uh, vrij snel om. Of is redelijk snel. Om zeg maar je, je pasje of je geld weer terug te krijgen. Als je hem als je inslikt weer dat geld, dan moet je dus... Uh, nou, je moet, je moet je legitimatie laten zien. Ja. Je moet, je moet, alle papieren moet je allemaal bij je hebben. Maar ja, dan ben je, je blij je... om als iemand... Uh, iemand gewoon de bank binnen gaat... nadat je gepint hebt en, van, en zegt van... oh, geld, ik wil nu mijn geld. <laughs> mijn pasje. Ja. Dan ben je blij dat ze zo voorzichtig zijn... en niet aan Jan en alleman jouw pasje geven. Ja, maar het, het gaat soms wel heel erg snel, hoor. Want het is, het is geloof ik iets van 15 of 20 seconden. Dat je, als je pasje buiten boord zit, dan zeg je, je hebt gepint, je hebt geld opgenomen. Mm -hmm. En je pakt het geld en de pasje la, laat je even zitten. En dan, nou, binnen vijf seconden slikt hij het in, hè. En dan krijg je het niet en dan slikt hij hem in. En dan laat je beveiliging en dan ben je pasje kwijt. Ja, maar als hij en... dat niet doet, dan gaat 9 van de 10 personen... die, die, uh, die zijn dan gewoon niet snel genoeg hè? en die... Uh, uh... Ja... Die, die let er gewoon niet op. Dan heb je alleen maar meer kans dat je afgeleid bent. Ja, dat is wel. Maar in het geval van mij gebeurde het binnen in het kantoor van de AB en Albro. binnen, binnen, niet buiten op straat. bij gelden mee. binnen in het kantoor? En die medewerker, die was erbij gewoon. Ik schreef veel. mijn pasje pasje terug. Maar in het geval. <laughs> wel weer een evenement. Ja. Ja, dus ik had vijf dagen heeft het geduurd of zo. Nee, zes dagen brulde het. Het pasje, een nieuwe pas terugkregen. Dat zo. Ja. Met geld, ik weet dat dat zal nog wel langer geduurd hebben. Weet. Maar weet je daar ook hoe dat komt dat het zo lang duurt? Uh, dat heeft een administratie. Ja, weet je, jij zegt ook een ander bedrijf. Ja, ja dat, dat zei die man duidelijk van die bankmedewerker. Die zei van: Ja, wij hebben geen sleutel van die geldautomaat. En dat gaat weer een ander bedrijf over. En uh, ik zeg, ja, maar je kunt gewoon niet die het uh, maar openmaken? Nee, dat kunnen wij niet. En dan mogen we helemaal niet binnenkomen in die geldtijd te maken. Nee, maar dat, is wel, dat snap ik dan ook wel weer. Want als er iemand met een pistool op de neus staat... dan, ja. uh, dan, dan is de ver, verleiding te groot om met een pistool bij iemand op de neus te gaan staan. Ja. Dus dan, uh, maar goed. Maar, maar, maar dan zou zo'n ander bedrijf moeten ook weten van... oh, er komt weer een belletje, het pasje van haar zit erin. Nou, huppakee, ja. nee, eruit nee, en stop. klaar. Twee, dat stop. hoeft toch niet drie weken te duren, nou, dat, dat snap ik dus ook niet. Ik bedoel, je krijgt gewoon het paarse krokodilgevoel op dat moment. Weet je. Ja, dat Ik is zie mijn ja. Het is gewoon. Maar het is wat zo uh, lullig is van het hele systeem. Want dat is ook al gemeen voor die banken weer. Stel, jij op jouw bankpas. Heb jij bijvoorbeeld iets op je chipclip staan? Hè, een bepaald bedrag. Hè? Ja. Of, uh, dat ja, dat andere. is er dan af, hè? Ja, maar dat ben herinner kwijt. ik me ook nog, ja. ja. Dat is heel gemeen. Dan sta je ja. 50 euro op je chip staan, dat ben je ja. kwijt dan. Ja, ja, ja, ja. En dat is toch een gemeen geniepig systeem allemaal. Ja, dat vind ik. Ook, dat herinner ik me inderdaad, <laughs> dat ik daar ook heel boos over was een ja, keer. Dat ja. is een heel beetje vieze zakkenvullen. Ja. Maar goed. Ja. Maar, maar, uh, nou, de maar ik heb nog een, twee leuke vragen. Ik, zal, ik heb een hele rij, maar Zo. ik zal er twee uitkiezen oh, God. Ja. Ik heb twee vraagjes, die, die spelen me de hele tijd een rol in mijn leven. Oh, ja. Uh, ik heb een oldtimer. Nee. Ja, echt. Ik heb een oude VW-bus uit 84 en die wordt morgen gespoten, schat. Je weet niet wat je ziet. Oh, maar hoezo wordt die gespoten? Hij wordt, uh, de buitenkant wordt gespoten. Ik ben hem helemaal gerestaureerend. Uh, uh -huh. Die wordt opnieuw gespoten, die, net, die zit nu in de grondver in de primer en al die dingen meer. Oh. Nu. Ja. Hij wordt morgen turquoise gespoten. Echt Turkwaas? Turkoois, ja. ja. Maar uh, het punt is dat gezeur over een oldtimer, hè, Van uitstoot ja. en erg, oh, het is een smerig, een oldtimer. Nou, het in mijn oldtimer. Ik heb een VW busje nogmaals een T3 uit 84. Ja. Er zit een 1,6 gereficeerde diesel in. Die, Oké. Okay. Die, het wordt nu die, heel saai, har. Oh, sorry. Nou, ja, is er is geen vrouw die meer nee. naar je luistert. Ja. Oh, nou, vandaar ik geen vriendin heb. Oh, snap ik. Nee, ik denk dat het daaraan ligt. Dat is, hebben we dat ook gekker. meteen opgelost? Ja. Nee, maar ik wil wel zeggen, dat gezeur over die... Uh, over het gezeur over uh, dat met oldtimers en uh, de, vervuilen, dat valt hartstikke mee. En waar ik, waar ik even over door wil gaan is... De, regel, de regelzucht in Nederland, die wordt met de dag gekker. Ja. Omdat ik dus elke keer naar een garage ga in de andere kant van Amsterdam met de metro... en daarna een heel eind ga fietsen. Ik ben al... 30 kilo afgeslankt op dit moment door het fietsen, <lacht> uh, uh, moet ik, ga ik veel met de metro. En de ene regel naar de andere regel krijg je om in de oren. Uh, weet, je, weet jij dat je met, als je met de fiets gaat in de metro, hè, dan ja. mag je die fiets niet meenemen, gewoon in de metro, in, in de spitstijlen. Dus uh, 7 uur morgen. Oké, okay, uh, haar, ik hoor het al, dit wordt ja. met 27 Wegentjes uh, gaan we, weggetjes gaan we dit... Ik mag, mag je nog een vraag stellen? Ja, dat mag. Ja. Oh, ja. nou. Ja, streng, hè, ik... ik. Nou, oké, okay. dankjewel dat ik de ruimte krijg voor je. Ja. Als je het uh, nu doet, ook... hè, want anders dan is het echt afgelopen. Dan oh, krijg nou. je tuut, tuut, tuut, Dan krijg je tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. Ja. Nou, ik wil ja. weten waarom, uh, als je in de, in de metro staat, waarom niet alle regeltjes gewoon erop staan in de metro... Of wat er allemaal nu op dit moment aan regel, regels zijn, op dit moment. Dat, oh, ja. dat weet niemand. Dat hoor je dan, als je in de metro staat met je fiets... Hé, hey, meneer... U, maar, u, even, kom je even controleren op die wet? U krijgt nu een waarschuwing. En krijgt krijgt u een boete omdat u met die fiets in de, in de spits staat in de metro. Dat mag niet, meneer. Wist u dat niet? Oh. Dat weet ik dus niet. Nee. Denk jij dat? Nou ja, iedere Nederlander hoort de wet te kennen, ja, maar die wet En de troon... gebruiksaanwijzing van de metro. Dat is ook wel. <laughs> Goed. <laughs> nou, dus de, ja. dat is de één vraag die ik wil stellen. De volgende vraag die ik wil, die ik wil stellen is. Uh, als je dus als gewoon je, je langs de weg fietst, hè, gewoon met je fiets, uh, langs de snelweg en dan heb je een fietspad. Dan staat er altijd auto's auto's dat de digitale snelheid wordt gemeten. Staat, uh, u rijdt nu te hard, u rijdt op 45, u rijdt 50 of 52, weet ik veel. Zie al die bordjes zo staan. Maar ik ben met fiets, ik rijd wel 45, uh, soms 50, wel ik kan heel snel fietsen. Maar dat wordt niet aangegeven, die digitale snelheidsmeter. Waarom niet? Ja. ja. Dus? Dus. Nou, dat wil ik weten, waarom, waarom de fietsers het niet wordt gemeten. Wel, van de auto's. Oh, ja. Fietsers mogen zo snel fietsen als ze willen. Ze mogen wel 60 fietsen, 70. kunnen wel 70. Af en toe komt er een wielrenner voorbij. En nou, die, die denken, wat komt er nou voorbij? <laughs> ja, echt... ik zit te denken. Maar ik, de verklaring die in mij opkomt, die klopt niet. Dus daar ga ik dan niks over zeggen. ja. Nee, ja. Nou, 0800-1121. Ik ga eens kijken hard, maar nu stop ik ermee... want ik heb al zoveel vragen en nog zo weinig antwoorden. Dus nu voor Anne een keer weer de rest van je lijstje. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Oké, okay, graag gedaan. Leuke dag nog en veel liefst voor iets zo. Doeg. Ja, dankjewel. Doeg. Ja, ik zeg al, ik, ik mis nog zoveel antwoorden... dus ik, ik ga ze nog even langs, de vragen die nog beantwoord moeten worden. Um, uh, Bartjan wil weten of de wasbol inderdaad verdwenen is uh, uit de supermarkten. De wasbol die op een fles uh, wasmiddel zit. Um, uh, Jaap wil dus weten waarom het zo lang duurt... als je als een pinautomaat je geld of je pasje inslikt... om dat allemaal weer recht te trekken. Uh, Ria wil de betekenis van aalmoes. Nick wil weten wat er gebeurt als we op 12 september allemaal weigeren te gaan stemmen. Stel, er komt niemand opdagen bij de stembureaus. Wat gebeurt er dan? Uh, Peter wil weten waarom katten geen chocola mogen eten. Harry wil graag weten wat de herkomst is van het woord lichte kooien. Uh, uh, Har, die sprak ik net, die wil weten waarom de regels van de metro niet ergens hangen. Dat je bijvoorbeeld niet met je fiets in de spits mag. En uh, waarom de fietsersnelheid niet wordt gemeten. De maximale, waarom zijn er geen maximale snelheden voor fietsers? 0800-1121. Ineke. Hoi. Hallo, goedemiddag. Hoi, meis. Hallo. Ik had, ik had uh, twee dingen. Ja. Ik heb een tackle en honden mogen dus ook geen chocola. Nee. En die heeft in een onbewaakt ogenblik drie marsen, twee twixen en een bounty opgegeten. Zo, jij hebt een voorraad. En heeft, het, en heeft het helemaal overleefd. Oh, gelukkig. Ja, dus uh, ik denk dat het een beetje... Ja... Geen idee. Misschien dat voor katten ook hetzelfde geldt... maar in ieder geval, mijn tikkel heeft er geen probleem mee gehad. Maar Ineke, hoe kan die nou in een onbewaakt ogenblik? Nou, twee marsers, die... zes twixers, zes zakken M&M's ja. en een... Uh... Ja, nou, dat was mijn idee ook. Ik had gewoon een tasje in de uh, gang staan ja. met spullen... en ik moest onverwachts even weg. Ja. En Kate dacht, dat zijn, die zijn voor mij. En die hond heet Cake. Kate, oké. Oh, Keet. Zo okay. heet ze. Ja. En uh, ze heeft het allemaal opgevreten. En ik dacht meteen, oh god, ze gaat dood... en ik moet naar de dierenarts en uh, ga zo maar door. Nou, ze had alleen maar diarree... en voor de rest ging het allemaal goed. Oh, oké. Okay. Maar dat is de diarree is ook niet goed voor een hond natuurlijk. Dus het, nee, het is wel is, is, is... duidelijk een teken dat het niet goed valt in het spuisverteringssysteem. Nee, het, het is niet goed voor de, maar ze heeft het overleefd. En heb jij altijd een tasje met allemaal zo'n heel assortiment aan lekkere chocolaatjes in de gang staan? Dan haal je wat voorraad in huis. Oh, maar hij heeft ook echt alle, alle wikkels en zo open zitten maken. Nee, ja, keurig. Alle wikkels vond ik terug. <laughs> en de hele. Ja, het was echt een varken. Maar goed, dat zijn Dekkels al vaker. Ja, dus, goed. Maar waar ik eigenlijk voor bel is gewoon een simpele vraag. Ik ben weduwe. Ja. En ik had even een vraag. Als ik wil hertrouwen. Ja. Um, wat gebeurt er met mijn nabestaande pensioen? Je nabestaande pensioen. Weet je wel, als je, als je weduwe wordt, dan krijg je een nabestaande pensioen. Ja. Ik heb zelf geen inkomen. En uh, ik heb dus het nabestaande pensioen. Dus wat gebeurt er als je wilt hertrouwen met je nabestaande pensioen? Hmm. Ja, geen idee. Ja. Ik zit even te denken, want soms als je een beetje logisch denkt... dan kom je een heel eind... Maar ik zou denken dat, ja, het, ik vind dat het zo lastig Ik blijf dat altijd raar vinden, dat er vanuit wordt gegaan dat uh, uh, vooral werkende mannen voor vrouwen zorgen. Ja, dat vind ik dus ook. Maar dat, uh, ja... Kijk, ik was tien jaar jonger dan mijn man, ja. dus mijn pensioen komt pas over tien jaar. En stel je voor dat ik zou willen trouwen, ja. opnieuw, ja. En een leuke vriend. Oh. En stel je voor dat ik u zou willen trouwen. Wat gebeurt er dan met mijn nabestaande pensioen? Ja, dat is een goede vraag, zeg. Ja, geen idee. Want kijk, daar hangt het vanaf of je het wel of niet doet. Nee, ja, nee. Ja, ja nou, dat weet ik niet hoor. Want zou je dan, als ze dan zeggen van. nou, dan, uh, dan moet je je nabestaande pensioen inleveren. dan ga je niet hertrouwen? Nee, want nogmaals, ik heb op dit moment geen inkomen. Nee. Want mijn pensioen komt pas over tien jaar. Maar ja, als je dan gaat hertrouwen, dan ga je gewoon op zijn... Uh... Ja, maar ik ben, ik ben zo'n type wat zegt ja. van... Ik wil graag onafhankelijk zijn. En ik leek dus van het na bestaande pensioen. En ik heb een bed en breakfast, dus oké. Okay. Oh. Ja, het is echt hartstikke leuk. Ja, dus en... een beetje zelfredzaam ben je wel. Ja. Maar ja, voel je ook de behoefte het. om te trouwen... Nou, het is wel erg leuk. <laughs> dus dat, dat, dat is niet het overweging de mm, overweging. Leuk een feestje. Ja. Weet je wel, van, maar wat gebeurt er dan? Ja. Nou ja, ik, zeg, dan dan ga, dan ga, ik hoop dat we het even op kunnen lossen. En dat dat betekent dat er een enorm leuk huwelijksfeest aan zit te komen. Ja, bij Ineke in de bed and breakfast. Absoluut. 0800... Ja, precies. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Ineke. Dankjewel. Jij bedankt. Groetjes aan Kate. Oké, okay, dag. Dag.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 Love en marriage van Frank Sinatra. Hallo, met wie? Ja, goedemorgen. Hallo, is het Joep? Ja, dit is Joep uit Zaltbommel. Dag Joep uit Zaltbommel. Eh, uh, ik... Nou, ik zit al een hele tijd te wachten. Uh, ik heb een antwoord op de vraag... Uh, Amoes. Ja. Ja, dan moest je nog weten waar dat vandaan kwam. Ja, dat wilde Ria graag weten. Nou, ik heb vroeger Latijn en Grieks gehad... Er is een Grieks woord aliamosine. Wat? En dat, dat klinkt niet. helemaal niet Grieks. Dat is Grieks. Eliamolie. E ja, ja, je moet wel goed luisteren. Oh, ja. Eliamosine. Oké. Okay. Nou, als je dat een beetje verpast, dat kom je uit bij aalmoes. Maar nou heb ik zelf. Ik ben, kan mijn Grieks woordboek niet vinden. Dus ik kan dat woord aliamosine kan ik ook weer niet etymologisch herleiden, maar het is gewoon. Wat in mijn harde schijf zit. Dus dat geef ik even door. Ja, nou ja, hartstikke goed. Dat is ook een prachtige verklaring, toch? Ja, toch? Kun je het nog één keer zeggen, dan schrijf ik het fonetisch op. Ja, um, elei, e, dus e, eta. Ja. Ele jää e, mozunem. Moes. Hmm. Mozus mozu nij. Nee. Dus E met een accent. Okay. Weet je nog? Ja, ik weet het allemaal nog. Het is lang geleden, maar het zit er allemaal nog ergens ver. Uh... Precies. Ja, nou, hartstikke goed, dankjewel dat je even belde, Joep. Oké, okay, tot de volgende keer. Oké, okay, dag. Ja. 0800-1121. Mevrouw van Berliende. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek mijn Agge uit Affen. Dag. Ik heb. Hi, hoe is het met jou? Heel goed, hoe is het met jou? Prima, prima. Gelukkig. Ik heb even een vraag en een antwoord over die mevrouw over de weduwepensioen. Ja. Ik ben 15 jaar geleden ben ik ook weduwe geworden. Ja. En toen heb ik nabestaande pensioen gekregen van de sociale verzekeringsbank. En toen de tijd, ben ik in 2000 ben ik hertrouwd. En mijn nabestaande pensioen waar mijn man dus gewerkt heeft, heb ik nog steeds. En dat oh. hou ik dus ook. Oh. Alleen van de sociale verzekeringsbank wordt stopgezet. Oh, dat zijn weer verschillende onderdelen. Ach, wat is het toch altijd ingewikkeld? Ja, het is heel ingewikkeld, heel ja. ingewikkeld. Dus als, als, als, als haar man dan ergens gewerkt heeft en daar krijgt ze pensioen van, dan behoudt ze dat. Maar als ze dus dat van de sociale verzekeringsbank heeft, dan stopt ze. Oh, okay. En, en uh, dat deel wat van de sociale verzekeringsbank kwam, ja. krijg je dat dan nu van je man? Uh, nou, Nee, dat krijg ik helemaal niet meer. Dat wordt helemaal stopgezet. Nee. Ik gewoon dan, Kijk, mijn man die werkte dus bij, bij een aansteker uh, ja, en uh, die is in 1997 overleden. Was die 38 jaar. Is uh, Ja, dat was heel jong. Ik had twee kleine kinderen. De jongste was acht en de oudste moest nog tien worden. Ach. En, en uh, we hadden een huis gekocht. Dus jij denkt van, nou, hoe zit dit allemaal? Hoe gaat ja. het allemaal? En wat gebeurde en... er met hem? Uh, heeft op zijn werk heeft hij een, een herseninfarct en een broer gehad. Jeetje, op 38 jaar leeftijd. Ja. ja 38. Ja. En een dag voor zijn verjaardag is hij overleden en een dag voor mijn verjaardag is die gecremeerd. Dus dat oh. is net aan de datums, de denk je van, uh, schiet maar bij even lekker om ja. even te zeggen. Dat blijft en... altijd uh, herinneringen natuurlijk. Ja, op die ja, dagen. Ja. Maar ja, we hebben het gelukkig uh, overleefd en ja. we gaan stug door. Moet ook wel vanwege de kinderen natuurlijk. Ja. En nu ben ik tot oma van een kleindochter, dus ik heb het eigenlijk toch wel een beetje goed gedaan. Je hebt ze goed grootgebracht, ja. <lacht> Gelukkig wel. Ja. En ze hebben allebei een baan, ze zijn allebei uh, zelfstandig, dus dat is al heel belangrijk. Ja. Maar als je dus uh, na de pensioen van een bedrijf hebt, ligt er ook aan welke leeftijd uh, waar man nou, overleden is hoe lang ze hoe oud ze was. En dat zeg ik, van de sociale verzekeringsbank, dat stopt. Maar van het, het werken of het waar die gewerkt heeft, dat blijft. Ja. Nee, maar ik vroeg me gewoon een beetje af, niet, niet dat je dan automatisch hetzelfde bedrag ergens anders krijgt. Maar ik roep maar wat hoor, maar stel dat je die twee pensioenen hebt en je krijgt bij elkaar, weet ik veel, ik roep maar wat, duizend euro in de, in de week, of in de maand... Ja. Dat is wel heel veel. Ja, duizend euro in de maand. En stel de helft valt weg omdat je weer gaat trouwen, dan kom je ja. opeens 500 euro in de maand tekort. Ja, dat klopt. En? en... Ik, had dus, ik had dus, het was heel, heel, heel, heel krom, toen mijn man dus nog leefde en een baan had, toen hadden we ongeveer veertien, 1500 gulden per maand. En ja. nu, toen, toen, toen had ik in één keer 5500 gulden per maand. Huh? Dus, ja, ja, dat is heel, heel krom. Dus één deel viel weg. Dus ik hield nog uh, ruim 2000 euro gulden over. Ja. In de maand. Dus ik kon mij ik gelukkig heel goed redden. Ja, precies. Ja, ja en als ja. je gaat trouwen, dan is het meestal toch ook zo... dat je in één huis gaat wonen. Dus dat je niet meer twee huishoudens hoeft te, ja, vaak te wel. Ja. Ja. Oké, okay, nou hartelijk dank voor het bellen. Is, is goed. Voor ik Ineke ook. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. <laughs> Dag. Doeg. Mevrouw Paf. Oh, Andrea? Ja? Hallo. Ja, ik kan een aanvulling geven op uh, elimo uh, Elimozine. Ja. Elimozine, -e ja, ja, ja. Ja. Want ik heb wel uh, de... Uh, hoe heet het? De, het etymologisch voor de boek bij me. Kijk. Oh, mooi. Dat ligt op mijn nachtkastje. Dat ja, is altijd hè? handig, ja. <laughs> nee, maar dat, uh, dat is inderdaad... Elimozine, dat is... Uh, ...meelijden. En dat betekent dat je in Duits dus... Uh, ...is een aalmoes, een almozen. Ja. In het Engels is het ans. In het uh, oud-Frans bestond het natuurlijk ook al. Maar in het, in later is het in het Frans gewoon oman geworden. Uh, die AL is een woord AU, Dat is heel vaak het geval. En het betekent medelijden, barmhartig. En dat is het. Ja. Nee, en, maar, maar kun je misschien ook even voor mij bij uh, lichte kooien kijken, want dat wil Harry ah, graag weten. Wacht, ja, wacht even. Ja, wacht even. Lichte kooien, dat is, eerst dacht ik, gek genoeg, uh, wacht even ik pak hem even. Ja. Uh, ik, ik dacht, het betekent misschien wel licht te bed, je gaat te kooien, nietwaar? Ja. ja, maar nee, maar dit is, het is wel lichte met, uh, met de CH. Ja, maar goed, dat kun je... Ja, dat, dat kan verbasteren natuurlijk, ja, daar zit het in. In, in het algemeen. Nee, maar dat, dat heeft dat me, volgens mij heeft het met dat lampje te maken, dat rode lampje, dat ze dus hadden ja, om hè? de zeelui te lokken. Ja, ja. En oh. Het eerste deel ervan, het lichten, dat betekent optillen. Oh. Het tweede lid betekent, dat is dus de kooi, ja. dat betekent je achterste. <laughs> dus dat zou betekenen iemand. Uh, het zou betekenen, zoals ik lees nu gewoon voor hoor. Ja, dat zou ik doen. Met, uh, iemand die met haar achterste loopt te draaien. Een draaikond, kun je dus ook. Fantastisch. Staat bij, maar maar dat pak er niet Maar een kooi is dus ook een ander andere, woord voor achterste. Is, is, is er iets anders? Uh, namelijk licht een lichtzinnig, lichtzinnig meisje. Hmm. Maar, dat lichte kooi, dat lijkt me, de oorspronkelijke lijkt me echt ontzettend veel logischer. Ja, het zijn gewoon billetillers. Uh, ja, maar is dat zo duidelijk? Ik vind met je kont draaien wel zo interessant. Ja, maar billetillers, dat alitere, of dat rijmt eigenlijk gewoon? Uh, ja, dat is ja. ja. Ja, dat vind ik dan ook weer ja. mooi. Goed, <laughs> nou ja, dan zijn we toch weer een heel eind. Uh, nou, ik ben er blij mee met dat okay. uh, etymologisch woordenboek daar op het nachtkastje. Ja, ja, dankjewel, Andrea. Oké. Okay. <laughs> Dag. Dag 0800 1121. Eens even kijken hoor. Of ik nog uh, echt heel erg. Ja, dat pinautomaat. Waarom het zo uh, lang moet duren? Als je geld wordt ingeslikt, als je het vergeet eruit te halen. Waarom het dan zo lang duurt voordat het allemaal weer op orde is? Ik krijg een mailtje van Johnny. die schrijft: laatst vergeten 20 euro uit het automaat te halen. Zonder te bellen waren die 20 euro weer teruggestort. Dat kan alleen als het je eigen bank is. Dus het, het kan wel sneller. Dus het verhaal dat um, Jaap hield over zijn pinautomaat, dan heb je ook nog een beetje pech met dat je inderdaad bij een andere bank staat en dat het daar dan niet zo lekker geregeld is. Um, uh, Bartjam die zich dus afvroeg uh, hoe het zit met de wasbollen, want die ziet ze nooit meer op de flessen uh, wasmiddel. En uh, ja, ik krijg ook van alle kanten. Je kunt de wasbollen bestellen, inderdaad. En ik zie ook in. Nou, op Twitter zag ik verschijnen. Even kijken hoe dat nou zo mooi uh, verwoord werd op Twitter. Want dat het allemaal oplichterij was, zag ik toch. Um, eens even kijken. Hier, uh, Diet Groothuis, die twitterde... De wasbol is kool en volksverlakkerij. Dus maar goed dat ze minder verkocht worden. Ze doen gewoon helemaal niks. Dat is ook wel weer leuk om te... Oh, en de hamertenen nog even. Koelekoek, die twittert... Volgens mij lijken hamertenen op de hamertjes in een piano... Ja, ook nog eens een keer. Het hoeft niet per se van de, van de klauwhamer te komen. Um, wat mis ik nog? Uh, Nick die wil weten hoe het wordt opgelost... als er niemand gaat stemmen op 12 september. 0800 1121, als je daar zicht op hebt. Waarom mogen katten geen chocola eten? Vraagt Peter zich af. 0800 1121. En Hardy wil weten ten eerste... waarom de regels van de metro nergens opgehangen zijn... zodat hij ze na kan lezen... En um, waarom de snelheid van fietsers niet gemeten wordt. Geen snelheidslimiet voor fietsen. 0801121. Hans, goeienacht. Ja, goeiedag met Hans van de Kolk. Hallo Hans van de Kolk. Oh. Nou, over de... ik reageer over die regels van de fiets mee in de metro. Ja? Ik dacht, het staat volgens mij op internet, dus ik heb net even gekeken. En op www.gvb.nl, daar staat dus ook uh, huisregels. Dan zie je dus allerlei tekeningetjes. En onder andere van fiets mee, alleen tegen betaling, buiten de spits, sterretje. Ah. En daaronder staat uh, de nodige uitleg. En dus toch, het is uh, te lezen. Ik vind het toch nog eventjes, uh, eventjes wennen. Het feit dat we uh, dat we op internet, uh, nou ja, dat je zoals je zegt, elke Nederlander hoort de wet te kennen, zo is het bijna inmiddels ook zo. Elke Nederlander behoort internet te hebben. Altijd. Ja, nou ja, het is zo langzamerhand, het begint het, min of meer gaat men ervan uit dat, uh, dat je internet hebt. Nou ja, kijk maar nou ook naar radioprogramma's, kijk maar nou ook naar uh, televisieprogramma's. Er wordt vaak door nadere informatie verwezen naar een of andere site. Ja, dat vind ik bloedirritant. Dus vanuit Nou ja, kijk maar, ik ga maar naar. Ik bedoel, als ja. je in een of de tv-programma, wat dan ook. Hoe vaak komt het niet voor? Voor meer informatie ga naar www enzovoort. Ja, maar en en ik, ik heb ook, weer... ook nachtzuster.net. Daar kun je ook weer van alles terugvinden. Maar um, ik vind, het, het, moet niet, het moet niet uitsluiten. Ja. Weet je, als je, als je meer niet. wil weten, dat vind ik iets ja. anders. Dan is het een stukje surfers als je zegt van nou vraagt u eens. Ja, dan, dan weet af, ik uh, niet ja. dat in het... Nou, naar de zou ik moeten kijken hoor. Nee, in de uh, metro, want ik woon ook Amsterdam. Uh, in Amsterdam. Uh, of uh, in de metro zelf staat volgens mij ook een of, uh, met, met, met huisregels enzovoort. Ja. Maar dan nou weet ik niet of dat met die fiets... of dat daar ja, in, ja, ja. in het hotel staat. Maar goed, daar zou ik eens na moeten kijken. Daarnaast, ik heb het zelf meegemaakt... Om met de fiets in de spits in de metro, dat is een regelrechte ramp. Ja, dat is echt een creep. Ja, nee, dat is echt, dat is, dat is gewoon een ramp. En dan, als je dan een bepaalde tijd dan, eruit enzovoort. Nou, je zit echt met dat ding, zit je gigantisch in de weg. Want ja. die metro's staan hartstikke druk. Ja, het is en, onverstandig. verstandig. Dus het is ook niet aan te raden om dat bij wijze van spreken te gaan doen. Dan uh, moet je het met grote boog doorheen. Ja, en dus, uh, uh, ik krijg via, uh, via onze chat krijg ik ook door dat je bij het informatiepunt kun je de regels ook op papier krijgen. Ja, ja. Dus dat is nog even een handige aanvulling. Ja. ja. Nou, hartstikke goed. Hans, dank je wel. Ja. ja. Voor deze aanvulling weer. Kun ik die ook weer mooi afstrepen. En een goede nacht nog, hè? Oké. Okay. Dag. Dag. You wander around on your own little cloud When you don't see the why or the wherefore You walk out on me when we both disagree Cause to reason is not what you care for Try to be smart, then you take it to heart Cause it hurts when your ego is deflated Ooh, you don't realize that it's all compromise And the problems are so overrated slaap moet vallen als je in de metro zit. En dat je ook niet buiten in de stromende regen moet gaan. Het zijn van die handige adviezen. En het is ook nog eens een keer een mooi liedje van Petula Clark. 0800-1121. Mag nog steeds gebeld worden over alle vragen die nog openstaan. Monique, goedenacht. Dag Astrid, met Monique. Ik Hallo. heb nog een aanvulling op die Algemene nabestaandenwet. Ja. Die mevrouw heeft inderdaad gelijk als je dus hertrouwt. ...dan vervalt de algemene nabestaande wet. Het pensioen van je eventuele echt vorige echtgenoot waar je weder van bent geworden... ...die, die, die behoud je. Ja. En de algemene nabestaande wet is ook nog inkomstenafhankelijk. Dus uh, dat wordt je ook nog gekort. Tot een bepaald bedrag mag je dus inderdaad bijverdienen... ...maar zit je daarboven, dan wordt nog de algemene nabestaande wet ook gekort. Mm. En degenen die dus na 1950 geboren zijn... Ja. die krijgen zelfs, als ik kinderen beneden... nou weet ik niet meer precies beneden de 18 jaar of beneden de 12 jaar... Euh, dan krijgen ze nog wel de algemene nabestaande wet. Maar mochten de kinderen ouder zijn dan 18... dan krijg je zelfs ook geen algemene nabestaande wet meer. O oh, jee. Nou ja, dan kan ze in ieder geval wel trouwen. Dat wel, maar dan is inderdaad de algemene nabestaande wet is die mevrouw kwijt. En, uh, en ze, wat ik dus hoorde, ze heeft dus een, uh, een vriend. Nou, daar mm. wens ik ze heel veel geluk mee. Mm. Maar daar mag ze zelfs ook mee oppassen. Want oh. als zij zegt, maar twee of drie dagen in de week daarmee samenwoont... en ze komen erachter, wordt ze opgekort. Oh, oké. Okay. Nou, kijk, dat zijn goede waarschuwingen dat ze daar even rekening mee moet houden. Ja, dat telt voor iedereen, hè? Ja, ja. Dat alles in de gaten houden, overal bovenop zitten. Nou, super, Monique. Dank je wel voor je aanvulling. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Dag Astrid. Dag. Peter. Hoi Astrid. Hallo, je bent al de derde Peter vannacht. Ja, gemakkelijke naam. Ja, inderdaad. Wat Onze kan ik voor je hadden... doen? Oh, ja. Onze ouders hadden niet meer fantasie. Nou ja, het was natuurlijk een beetje de Max en de Mees en de Emma en de Sanne van de jaren 70 en 80, Peter. Ja, ja, ja, maar ja, ik kom dan ook nog uit het zuiden van het land, waar? Ja, dan had je toch ook Peters? Ja, heel veel. Ja. <laughs> Hoeveel peters had je in de klas? Uh, in mijn klas zat er maar één. Oh, dat valt nog reuze mee. Ja, precies. Ja. En wat kan nou. ik voor je doen? Ja. Um, ik zou eerst eens willen weten hoe gaat het met Johan Friesel? Ja. Och. Ja, die Peter ben ik, weet je nog? Ja. Eerst Prins Carnaval, toen Prins dit. En, en ja. die man heeft zijn mislukte artiestencarrière gemaakt. Ja. Hoe gaat het met hem? Want ja, we waren toch allemaal in Londen... en iedereen keek naar de geweldige atleten. Tranen in de ogen bij Epke Zonderland. Ik ja. vond het op dat moment echt geweldig. Ja. Maar ja, ik hoor helemaal niks meer over Johan Vriesel. Nee, ik begreep al dat als hij in Nederland, uh, uh, in, Nederland in het ziekenhuis zou liggen... dat hij al lang al afgekoppeld was. Oh. En dat klinkt heel erg... Uh, dat klinkt heel uh, bruut... Ja. Maar dat komt omdat ik, um, ik, ik... Nou ja, dat klinkt ook zo stom... maar ik vind het zo erg... dat ik het alleen maar in zulke woorden kan zeggen. Ja, ik, ik vind het ook heel erg. Ik vind, ik vind het zo jammer dat we daar niet uh, ja, meer over horen. Ik bedoel, nee. We zijn toch allemaal erg koningsgezend. En, en, ja, maar ja, ten het, het eerste is alles er al over gezegd... en ten tweede was er op een gegeven moment... zo verschrikkelijk veel kritiek op alle journalisten... die zeg maar... Uh, ...in, uh, in uh, Johan Fries zou blijven verdiepen. Ja, maar, maar ik bedoel... ...het sluit toch niet uit dat er toch mensen begaan zijn met zijn lot? Ja. Of, uh, nee, maar maar volgens mij ligt hij daar gewoon een beetje te liggen. Te vegeteren? Ja. Ja, nou, dan, dan denk ik dat... ...dat ja. het inderdaad... ...ja... Het is het niet best. zou moeten gaan. Nee. Dan, ja. Maar het was... ...ik weet niet meer... Die, ...er was toch een BG uh, of ...of uh, in ieder geval een zanger... Die uh, kwam opeens kwam hij uit, uh, uit coma, terwijl niemand dat meer verwacht had. Ja, ja, ja. Dus maar dat die is je... inmiddels wel overleden, dus ook weer een slecht voorbeeld. Maar is het, uh, hoe lang was dat, vraag ik me dan af. Ja, daar heb ik een nummer voor je. 0800 1121. Ja, dat is leuk met vragen en antwoorden. Dat kun je voorleggen aan het, <laughs> het Nederlands luisterpubliek. Maar, maar hoe lang is het geleden, dat, uh, dat hele ongeluk met Johan Friesel? Uh, veel meer waren ergens. Ja, hè? Ja, dat is ja, toch wel erg. heel naar, hoor. Ja. Uh, vrijdag, vrijdag de 13e was het. Echt? Uh, volgens mij wel. Eerlijk waar? Ja, er waren twee uh, gebeurtenissen op vrijdag de 13e. Dat was uh, uh, Johan Frieso. En uh, daarna, of tevoren, ik, ik weet niet wel, welke eerder was, dat was... Uh, en ja, de, Chiguro, de uh, die boot die daar uh, gekapt zijn. Ach ja, was dat ook op vrijdag de 13e? Dat is toch ook niet toevallig allemaal? Ja, we ja, hadden dit, dit jaar veel vrijdag de 13e. We ja. hebben dit jaar ook uh, uh, twee keer gevlogen op vrijdag de 13e: vrijdag oh. 13 april en vrijdag 13 juli. Juli, ja. ja. Goh. Ja. Nee, als het al zo lang geleden is, dan wordt het wel steeds, uh, steeds uh, nijpender, hè? Ja, dat, ja, maar het gaat snel, hè? Ja. ja maar stel nu dat hij nu wakker wordt, als hij nu wakker zou worden, uit coma ja. zou ontwaken, dan is de kans op hersenbeschadiging beschadiging heel groot. Maar ik ja. denk dan wel dat we Koninginnedag verplaatsen. Uh, waarom? Nou, omdat ik vind het een landelijke feestdag waard. De dag dat Johan Fransen beter oh, dat, dat, werd. Dat Johan, ja, ja wakker werd. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat zou toch een feest. Ik denk dat het een landelijke feestdag zou worden. Ja. Maar dat, uh, dan uh, direct een Hollenke, uh, Holland heinekenhuis erbij. Ja, ja. oké. Dus, dus laten we <laughs> meteen een hele mobiele stadion neerzetten. Met, uh, ja. Precies. En dat George Michael dan op komt treden. Dat soort dingen. Ja, nou, dat hoeft meen dan meen weer niet over. voor jou. <laughs> <laughs> Heb je het gezien? Ik, sorry, vreselijk. Vond je het erg? Ik vond, ik vond het heel erg. Uh, George Michael vond ik erg. Ik vond uh, Annie Lennox erg. <laughs> ik vond de uh, Pet Shop Boys. Dan, dat was helemaal pet. Al, uh, ja, daar kon je dus echt niks van zien. Dat was gewoon een grote puntmuts en twee. Uh, ja. Oh, dat vond uh, ik dus uh, heel leuk. Nee, ik, ik, die ene vent die stond ook nog met, met een of andere uh, stanketsel in zijn rug. Dat hij niet van die wagen afflikkerde. <laughs> ik vond het drie keer niks. Sorry. Oh, ik vond het mooi. Nee, ik, ik, ik vond de openingsscène met Mr. Bean, dat vond ik hartstikke leuk. Maar <laughs> dit vond ik nou... Uh, ja, waarin een uh, land oh, nog kan zijn. Ik vond niet. alleen Emily Sandé... Ja, we hebben, voor de mensen die nu afhaken, we hebben het over de sluitingsceremonie uh, van de Olympische ja. Spelen. Ja. Emily Sandé, dat is een, een, nou, toch wel een behoorlijk uh, talent in opkomst. Ja. Uh, 24 jaar of zo, 23, 24 jaar, zo jong is ze nog. Maar die zag er heel oud uit ja. en er ging iets mis... Er ging iets mis met, uh, dat, ja, dat, we noemen dat de retour, dat het in haar oor klonk het waarschijnlijk anders dan dat het in het stadion klonk. Ook omdat het stadiongeluid gewoon veel te hard aan stond. Sorry, daar maakte ik me heel druk over. Ja, maar ik vond dat er wel meer mis ging. Wie ik leuk vond was die vuilnisman. Die vond ik leuk. Vuilnisman? Ja, die, die begon met Brazilië. Oh, dat heb ik dan gemist? Ja, ik, ben, ik heb een, stukje, een stukje, klein stukje overgemist, uh, overgeslagen. Ja, die, die, die zong niet, die danste dan gewoon. Dat oh. ook gezegd, uh, een of andere uh, security kwam al op me aflopen. En uh, ik denk nog nooit zo'n schone vuil, uh, vuilnisman gezien. Schone vuilnisman. Weet ja, je wat mooi was? Ja, en het was helemaal was? in het oranje. En, en weet je wat, weet oh. je wat oh, ik je echt leuk vermist. vond? Nou. Weet je wat ik nou echt leuk vond? Dat ze dus begonnen te praten, naderhand, zou het nou zo zijn dat 2028 de Olympische Spelen naar Nederland, Nederland van... komen? Ja, wie, wie treedt er daar... dan op? Let op, let op, let op, 2028. Ja. Uh, dan moesten daar uh, Jantje Smit ja. en uh, uh, Gerard Joling, ja. uh, derde haartransplantatie inmiddels natuurlijk. Maar ja, uh... goed, uh, die mensen zouden daar spelen. Ja. En een kwartier later lieten ze lucht zien. Ik denk, nou... Dat wordt hem geval. niet meer in 2028. Ja, <laughs> <laughs> zie het al voor je. Gordon, 2028. Ach, jee. Ja, ik lijkt ja. me nu al mooi. Ik wil er nu ja, is, al naartoe. Het, ja. het waren wel de praalwagens, hè? want dan hebben ze gewoon hun eigen relator. Daar moet je erbij. Um, wat een Ja, kom op, hè. Ja, sorry. Maar goed, uh, mijn vraag was eigenlijk... Uh, ja, Jorgen Friesen, hoe gaat dat ermee? Niemand weet oh dan. ja, dat was het. En, um, en dat is nou echt een vraag en dat vind je ook niet op internet. En dat oh. meen ik echt. Ja. Al onze politieke partijen zijn aan het schrijven. We gaan hierop besparen en dit gaan we uitgeven. En dan gaat het om 400 miljoen daar besparen en 2 miljard daar uitgeven. En ik vind dat allemaal leuk en aardig. Maar als ik nou gewoon met 50 euro naar de winkel ga... Ja. dan uh, weet ik waar ik dat geld aan uit wil geven. Ja. Dus dan heb ik 50 euro en dan zeg ik ik wil 4 euro en uh, twee... Ja. Uh, oh, dit gaat heel lang duren als je uh, met 4 nee, euro begint. Nee, nee, nee, 50 nee. nee, nee heel ja. kort, heel kort. Ja. Ik wil dat aan bier uitgeven, dat aan wijn en de rest aan eten... en een pakje sigaretten ja. of een pakje cheque. Ja. Maar ik weet dat ik 50 euro heb. Ja. Wat ik nou nergens kan vinden, en ook voor degene op internet... het staat echt nergens geschreven. Hoeveel zit er nou in die kast? Wat hebben we? Ja, wat hebben we? Dat ja, maar, nee, maar zo makkelijk is het niet, Peter. Want nee, dat is... Want, uh, ja, maar dat, dat, dat wil ik dan toch wel weten. Want ja, maar dat nou is... Bijvoorbeeld... Nee, maar er is, in principe is er helemaal niets. Nee, want, maar goed, dan, dan weet ik toch nog... Uh, ik kan morgen een auto kopen, dan ga ik naar nee, de bank. Nee, nee, bank. nee, nee. Ja, sorry, maar ik begrijp je verhaal. En ik ga, de, maar zo is het niet... Het is namelijk niet alleen maar dat ze beslissen wat ze gaan uitgeven... maar ook wat ze uitgeven genereert ook weer geld. Ja, daar gaat het niet om. Ik, nee, ik het is, nee, maar, maar, het is, nee maar het is heel eenvoudig. Als je zegt van we geven geen geld meer aan... ik roep maar wat, we geven aan de busmaatschappij... geven we voortaan in plaats van, uh, van 500 miljoen... geven we voortaan 400 miljoen... Mm -hmm. dan moeten er gewoon vijf buschauffeurs ontslagen worden... En die vijf buschauffeurs, die krijgen dan vervolgens een uitkering. Dus dan, dan denk je dat je 100 miljoen bespaard hebt. Maar de uitkeringen aan de linkerkant gaan weer omhoog. En zo heeft ja, alles zoveel werking op elkaar. Het eh, eh, is dus, eh, na of je, maar eh, geen van beide. Nee, ik wil gewoon weten, waar kan ik van uitgaan? Er is een maatstaf. Ja? Stel nou 100 euro, 50 euro, 25.000 euro... Er is toch een maatstof waar ik me aan moet houden. Dat doet bijvoorbeeld Amerika, dat doet Griekenland. Nee, maar Italië, daarom is het Duikland. zo ingewikkeld. Daarom hebben we al die intelligente politici nodig, en niet alleen die politici... maar ook al die ambtenaren die er omheen zitten... die hebben we zo hard nodig, omdat die een beetje... Nemen. het is veel te complex. Er komt van alle kanten iets binnen, er gaat van alle kanten iets uit... en als je iets verandert, veranderen zowel de uitgaven als de inkomsten. En ja, eigenlijk, ik denk ook wel eens... er zou gewoon één groepje hele slimme ambtenaren moeten zijn... die gewoon gaat zitten uitrekenen hoe we kunnen besparen... Alleen, maar dat kan niet, want er is altijd iemand, weet je, dan zegt iemand van, nou ja, dan zou je daar, dan zou je moeten besparen op de, weet ik veel, de dierenambulance. Dan gaat de partij van de dieren op de achterste benen, want die vinden dat belangrijker. Ik ben het helemaal met je eens, helemaal met je eens. Maar om te weten wat ik bespaar, moet ik een maatstaf hebben. En ja. die maatstaf, die wil ik weten. Waar moeten wij van uitgaan? Moeten nou. wij uitgaan van 100 miljard, van 200 miljard of van 2 euro? Dat, dat wil ik graag weten. Ja, maar dus volgens is mij raar, is dat, is niet, dat is niet één bedrag. Maar goed, ik, misschien, weet je, ik, ik ben natuurlijk zo naïef als ik weet niet wat. Dus ik zeg 0801121. <laughs> Peter, ik hang op. Dan kan ik nog net even met Rob praten voor het nieuws. Okay. Doeg. Hoi. Hoi. Rob. Ja, met Rob, ja. Goedemorgen. Hartelijk ja. vrijdag. Hoi. Ik heb een vraag waarom mensen bij een brug die open is geweest. En de bomen. Gaan open en dan blijven ze nog wachten voor het rode licht. En dat snap ik niet. Want het staat nergens aangegeven op die borden dat je moet wachten tot het rode licht uit is. Oh. En, en dan ging ik mij wel eens blauw, want dan staan ze nog naar het rode licht te kijken terwijl uh, de bomen open gaan. Maar is het niet, is het niet uh, een stapje verder, waarom brandt er dan nog een rood licht? Nou, het, het heeft nodig om uh, ja, uit te gaan, maar als de bomen hoog gaan, kan je doorrijden. Ja, maar ik ga, als er ergens een rood licht brandt en er is ook maar een miniem kansje dat ik dus het water inrijd met mijn, met mijn autootje, dan rij ik niet door. Rood nee, licht is toch... Ra, red red light spells brug danger. Brug Wat? Als de brug dicht is, kan je het water niet meer neerrijden hoor. Nee, maar ja, zal je net zien dat die dan opeens open gaat en dat ze zeggen ja hallo, het rode licht brandt toch? Ik, ik stop ook. Nee, Voor nee, rood nee, licht nee, stop ik. Ja, dat is wel leuk bedacht, maar zo werkt het niet. Want de brug gaat uh, pas, de boom gaat pas open als de brug veilig en dicht is. Maar waarom brandt dan dat rode licht? Ja, ja waarom, waarom duurt het lang voordat de brug omhoog is? Dat is allemaal machinewerk en zo. Maar dat staat nergens dat je moet wachten bij een brug. Maar toch blijven ze wachten. Ik denk, Nederlanders zijn geil brood. Want als je bij een enkel spoorbaan, enkel spoorbaan, dat kan ik nou begrijpen, maar bij een enkel spoorbaan... En dan brandt lamp en dan rijd ik gewoon door zijn de trein voorbij maar waar moet die andere trein dan vandaan komen? Die kan net. maar goed, dat kan ik nog begrijpen een keer, dat mensen gefixeerd zijn op rood. Ja. Maar ik bedoel bij een brug, bij een brug, dat vind ik, uh, nou, dat hoeft niet. Onnodig. Nee. Maar toch, die rode lamp. Want, uh, kijk, Rob, nog één ja. poging, een rood licht is toch een stoplicht? Nou, dat hoeft niet als het knippert. Ja, de rode lichten bij een brug die knipperen, hè? Nou, dan ik niet, we nog linker. Nou, nee, maar ik bedoel, ik denk je kan het zelf ook wel zien. Hè, dat, je hebt ook nog een beetje verstand gekregen. Je hoeft niet gehypnotiseerd naar een rode lamp te zitten kijken en, oh. en, en net zo tot die uit is. Maar als je ziet en verder kijkt, is het veilig, dan rijd je door. Oké. Okay. Dus ik wel. Nou, het staat genoteerd, maar ik denk toch dat ik bij rode lampjes even geen risico neem, hoor. Maar ik, ik, ik, ik, ik doe een poging 0800 1121. misschien gaat er nog iemand bellen. Dankjewel, Rob. Oké. Okay. Dag.